Eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is door meegens met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Turkije zijn drie militairen gedood bij een aanval door Koerdische militanten. Veertien anderen raakten volgens het Turkse leger gewond. De aanval vond plaats tijdens een militaire operatie in de stad Nusaybin. Bij een andere aanslag in Turkije met een autobom is in de stad Gaziantep een politieman omgekomen. En ook raakten 13 mensen gewond, onder wie negen politieagenten. Beelden van CNN Turk toonden stukken van een autovrak, ambulances en brandweerwagens op de plaats van de explosie, die op kilometers afstand werd gevoeld. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 15 mensen omgekomen toen een moskee instortte. Nog eens 40 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde vrijdag. De moskee werd juist verbouwd en de meeste doden zouden dan ook bouwvakkers zijn. Een van de aannemers is opgepakt. Hij wordt verdacht van nalatigheid. Vanaf vandaag lopen bestuurders van oude vervuilende auto's in het centrum van Rotterdam het risico op een bekeuring. In het centrum en een aantal omliggende wijken mogen deze auto's sinds januari al niet meer komen. Maar de politie gaat het verbod nu echt handhaven. Het gaat om benzinewagens die ouder zijn dan juli 1992 en diesels van voor 2001. Automobilisten die het verbod overtreden kunnen een bond krijgen van 90 euro. De regering van Taiwan heeft geprotesteerd bij Maleisië over de uitlevering van 32 Taiwanese aan China. Volgens Taiwan is Maleisië door China onder druk gezet. De Taiwanese worden verdacht van telefoonfraude. Ze zouden zich vanuit Maleisië hebben voorgedaan als Chinese ambtenaren en op die manier burgers geld hebben afgetroggeld. In totaal heeft Maleisië bijna 100 verdachten uitgeleverd, allemaal Taiwanese en Chinezen. Volgens de Chinese autoriteiten worden ze in China berecht omdat ze alleen daar slachtoffers hebben gemaakt. Het weer in een groot deel van het land schijnt de zon. Alleen in het zuidoosten en oosten is het nog bewolkt met kans op wat regen. Vanmiddag breekt ook daar de zon door. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen overdag veel zon, 17 graden. S avonds vanuit het westen regen. Dit was de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen.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 Adsmon en de Orient House Ensemble. Het volgende wat ik ga draaien is van Akrooyen en Paul Heller. Akrooyen is een Nederlandse jazz-trompetist en uh, flugelhoornspeler. Hij begon uh, met zijn studie um, aan het conservatorium in Den Haag en in 1949 begon hij te, uh, zijn beroepscarrière bij het Arnhemse Sinfonieorkest. Vanaf 1952 werkte hij voor verschillende jazz-ensembles, zoals de Ramblers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 komt van het album Ak van Rooye Paul Heller quintet uit 2009. En naast deze twee hoort u hu, uh, Hubert Nus op piano, John Goldsby op bas en Hans Dekker op uh, drums.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 Red and Black Light. Kaltoum is een uh, album uh, gewijd aan de Egyptische diva Um Kaltoum en um, gebouwd rondom een van haar grootste nummers, Alf Laila wa Laila. Het, het is een nummer wat eigenlijk uh, Duizend en Eén Nacht sprookje bezinkt. U gaat luisteren naar het nummer Movement. Ja.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 cry the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 Thank you.